Nou, Goedemorgen. ProRail wil sneller kunnen reageren op gevaarlijke situaties langs het spoor... en vervangt gewone camera's daarom door honderden slimme camera's. Ook gaan ze drones testen. Moeten we zorgen dat bijvoorbeeld dieven langs het spoor sneller worden gespot... en ook een auto die op een overweg komt stil te staan. De beslissing om winkelcentrum Hoog Hoogkaterijnen s'nachts dicht te doen... pakt goed uit. Er zijn minder meldingen van vernielingen, vechtpartijen en drugshandel... meldt de regionale omroep. Het overdekte winkelcentrum gaat tussen middernacht en zes uur... ochtends dicht, omdat er zwervers en verslaafden rondhingen. Het is nog niet veilig genoeg in Syrië om vluchtelingen... ...uit de Europese Unie terug te sturen, zegt Eurocommissaris Brunner. Daarom de EU op de vrijwillige terugkeer van Syriërs. Criminelen kunnen wel gedwongen worden uitgezet. In ons land zitten 150.000 Syrische vluchtelingen. En bij brand in een portiekflat in Den Helder zijn vannacht zes mensen gewond geraakt. Ze moesten naar het ziekenhuis. Vijf anderen werden door ambulancemedewerkers nagekeken. Sommige bewoners konden vanwege de rook hun huis niet uit. Ze werden met een hoogwerker naar beneden gehaald en opgevangen in een hotel. Dan het weer van weer online. Het trekt regen over het land, zorgt in het noorden voor ijzel. Daar kan het glad zijn en wordt het maximaal 2 graden. In het zuiden is het droger en wordt het 5 tot 9 graden. Ronald, dankjewel. Q-verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging gemeld op de A12 richting Oberhausen... tussen oud en Duitsland, 11 minuutjes. A15 richting Ridderkerk tussen Heijplaat, Pernis en Charloos. Daar is een ongeluk gebeurd Daar de 8 minuten vertraging. En de A76 richting Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Daar doe je er 17 minuutjes langer over. Let op je snelheid op de A1 richting Deventer. Daar staan ze te controleren bij Bornerbroek... bij hectometerpaal 135.0. A6 richting Muidenberg bij Naarden, 43.4. A7 richting Groningen staan ze bij 169.8. A12 richting Utrecht bij de Bunnik even opletten bij 66.2. En de A58 richting Tilburg bij 45.5. Music Vincent Pronk. Yes, happy weekend. Zaterdagochtend, zometeen hoor je Purple Disco Machine. En eerst Samber 12 to 12. Music. Music, sound 31 januari. 31 januari. He he, eindelijk, we hebben het gered jongens. Het is de laatste dag van de maand. Wat is januari toch een ellendig lange en vooral een saaie en een zeggende en een koude maand. En wat duurt het lang? Maar goed, de langste maand zit er bijna op. We gaan naar de kortste maand van het jaar. Februari komt eraan morgen. En die duurt maar 28 dagjes. Dat is lekker. Snel naar de lente. Het is de ochtend waarop je misschien wel wakker wordt met The Voice of Holland op je timeline. Heftige emoties gisteravond, misschien heb je het al gezien. Ik heb zelf niet kunnen kijken, ik zat hier bij Q, maar ik werd hiermee wakker vanochtend. Het was Britt die auditie deed bij The Voice of Holland gisteren. En zij zong een akoestische versie van Rainbow in the Sky van Paul Elstak. En daarna vroegen de coaches, Suzanne en Freek... Hey, wat voor liedjes vind je nog meer leuk om te zingen? Toen zei ze, nou, eigenlijk liedjes van jullie. Ik, ik zing graag iets van Suzanne en Freek. En voor ze het wist, zat ze samen met, met Suzanne dit liedje te spelen. Met Susanna de piano. Ik laat een lichtje branden, ik laat een lichtje branden voor jou. Zelfs Willy Wartaal was ontroerd. Nou, dan doe je het goed. Zaterdagochtend, Eric Ecclesias komt eraan en dit is Olivia Dean. So easy. I could feel the twist, I want to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. Mmm. Extra sentimental kind of chemistry Some people make it hard but me That isn't the case terug. En dat is fijn, Samjeu. Na een uh, korte break in de herfst, zei uh, Camille van Samjeu, we stoppen er heel even mee. Ik heb even rust nodig. Samjeu is terug. Uh, nieuwe muziek ga je horen. De alarm Dark Before the Dawn. En dat is wel een bijzonder liedje, want normaal gesproken hoor je normaal alleen de stem van Camille. Dat is natuurlijk zo. View, oh, oh, the Not the color. The this is the moment. Ja, je hoort vooral Camille. nu ook te horen. Een vrouwelijke zangeres. Het is Maud. Normaal violiste. Nu zingt ze ook mee. Dat is lekker multitasken. Het is goed gelukt. Nieuwe muziek. Het is de belangrijkste track bij Q deze week. De Q-music. Alarmschijf. Somjeu. Dark before the dawn. The... Yes. Yes. Q-music. every second to march? Can it on the sky stand? Boo boom. Kijk, kijk je muziek in Embraca Ik zie een appje binnenkomen van Esmee. Esmee heeft echt even hulp nodig, zit met een groot probleem. Gaat dus zo meteen even bellen? Ook Bens de komt eraan. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Jordi, Sander en Yuki in de mix. Je hoort ons iedere zaterdag vanaf 9 uur.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 Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Begon jouw dag met ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Ja, er is weer heel veel Plus 1 gratis bij Plus. Zoals Iglo Fish and Fun, Viskraam en fish Cuisine. 1 Plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook één Plus 1 gratis. We doen het je mee.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 Werkte alles maar zo op rolletjes. Met AH Zakelijk regel je in één keer een lekkere voorraad. Voor koffie tot tussendoortjes, nu met extra volumevoordeel. AH Zakelijk, dat werkt lekker. Klap Team NL naar goud met de klapwanten van Odido. Nu cadeau bij een bijna limited abonnement. Haal ze in de Odido-shop, want op is op. Het trekt wat regen over het land. Vanmiddag is het wel droog, met op sommige plekken ook de zon. Het is 5 tot maximaal 9 graden. Eén vertraging gemeld op de A28 richting Amersfoort... tussen Strand Nulden en Amersfoort-Vathorst. Ongeluk gebeurd, zorgt voor 22 minuten vertraging. En de snelheidscontrole op de A6 richting Muidenberg... staan ze te flitsen bij Naarden, hectometerpaal 43.4. A12 richting Utrecht, let op bij Bunning, 66.2. En de A58 richting Tilburg bij 45.5. Q-Music, Vincent Pronk. Bon Jovi komt eraan. En eerst, Benson Boon. Q-Sounds, op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 But I'm here for some- Is lekker! Bon Jovi bij Kim music en You Give Love, a bad name. Op de zaterdagochtend. En mocht je een vraag hebben, een klacht, een suggestie... laat even van je horen via de app van Kim music Ik help graag. Um, Esmee heeft zich gemeld. Esmee is 34 jaar. Komt uit Oude Wetering. Esmee, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Waarmee kan ik je helpen? Nou, ik kan uh, sinds gisteravond geen Q-Music meer kijken op televisie. Oei, het ligt er ineens uit? Ja, en dat is echt heel verdrietig, want dan moet ik verplicht naar een andere zender luisteren. <laughs> die die paarse zeker? Ja, precies. Dan Kan je ons niet meer ontvangen dan? Wat is dit nou weer? Ja, ik heb echt geen flauw idee. Hij zegt gewoon dat er een probleem is opgetreden. Nou, dat is inderdaad een heel groot probleem. Ja, dat moeten we niet hebben. Ik schiet je graag te hulp. Maar uh, zit je te kijken, zit je te luisteren? Normaal? Hoe, hoe, ja, hoe ontvang je ons? Ik zit altijd te kijken, we hebben een of ander kastje uh, gekoppeld aan de televisie. En uh, daar doet hij het dus niet meer op. Dus ja, ik wil wel gewoon lekker kijken, lekker luisteren. Uh, Mijn dochter van bijna één, die danst altijd gezellig mee. <laughs> ah, wat leuk. Um, ja, dan moeten we dit gaan fixen. Ik zit even te denken. Ik, uh, je kan nog je laptop aansluiten met een kabel, HDMI-kabel, is allemaal gedoe. En je stuurt al dat je een hele oude Chromecast had. Is het een idee anders dat ik een nieuwe naar je toe stuur? Ik denk dat we het daarmee helemaal kunnen fixen. En zo niet, maar laat het vooral even weten. Ik stuur je een Chromecast op en dan kan je gewoon weer lekker Q-streamen. Nou, dat zou geweldig zijn. Ja, ik denk dat het dan echt opgelost moet zijn. Nou, geweldig, Ja. Helemaal leuk, dank jullie wel. Dit gaan we fixen en tot die tijd nog even via de FM denk ik, 100.7 FM. Oké, okay, gaan we doen, dank je. Lekker analoog, oké, okay, dag is Doei, fijn weekend, Doe, Doei, maximum. Maximum. Maximum. doei.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 eentje. De plagiaatpolitie. Renate meldt zich in de app uit Dalfsen. Renate zegt, Hey Vincent, ik moet bij David Guetta en Kelly Rowland, When Love Takes Over, altijd meteen, meteen denken aan klok's uh, van Coldplay. Wat lijkt dat op elkaar? Even vergelijken. Hoorde je net, When Love Takes Over? Coldplay? Nou ja, inderdaad. Nog één keer. Ongelooflijk, ongelooflijk. Bedankt, Plagiaatpolitie. Hebben we hebben weer een zaak. <laughs> Kunnen ze dan niks meer zelf bedenken? Hier is er maar één van volgens mij. Douwe Bob en Mo. Nog even blijven. You, music. You, sounds better with you. Ik weet niet precies waar het is misgegaan. Wat weet ik eigenlijk nog zeker.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 En nog even blijven, het is 31 januari. Vandaag, exact 27 jaar geleden, ging er een legendarisch tv-programma in première. In 1999 was deze tune voor het eerst op tv te horen. Ken je die, Danny? Ja, maar ik zie ook de titel van dit programma hier op de computer staan. Dan weet je het natuurlijk al, ja... Zometeen meer in de top 40-classic en Danny, wat zit er in het nieuw? Nou, veel mensen feliciteren onze oud-koningin. Ben ja, ben ja, kijk je. Gefeliciteerd Danny. Ja, jij ook. Hartstikke. Zometeen ook Miles Smith. Stay if you wanna dance.